9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Zometeen meer over een actie om zoenende mannen in het reformatorisch dagblad te krijgen. En de hoge snelheidslijn blijft last houden van vertragingen en uitval. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Volgens de NS komt dat doordat er vanaf komende maand meer treinen gaan rijden op de HSL. De Eurostar naar Londen en de Intercity naar Brussel komen erbij. Daardoor gaan er dagelijks bijna 250 treinen over de hoge snelheidslijn. Volgens de NS is de spoorlijn daar niet geschikt voor. Er zitten verschillende veiligheidssystemen en stroomspanningssystemen op het spoor. ProRail schat dat het zo'n paar honderd miljoen euro gaat kosten om dat aan te passen. De politie heeft vanochtend een man aangehouden... in verband met de moord op Martin Kok. De 24-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Martin Kok werd anderhalf jaar geleden in zijn auto doodgeschoten... op de parkeerplaats van een horecagelegenheid in Laren. Ex-crimineel Kok was bekend om zijn misdaadsite Flinderscrime.nl... en heeft zelf straffen uitgezeten voor twee levensdelicten.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 De advocaten van adoptiekinderen die in de jaren 80 uit Sri Lanka en Indonesië naar Nederland zijn gehaald... stellen de Nederlandse overheid aansprakelijk voor misstanden rond die adopties. In het tv-programma Zembla zeggen ze dat de overheid toen niet heeft opgetreden tegen illegale adopties. En daarom wordt er compensatie geëist voor de kosten die adoptiekinderen moeten maken om hun biologische ouders op te sporen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wacht de claim af en wil alleen kwijt dat het iedereen vrij staat om naar de rechter te stappen. Het weer vanochtend is bewolkt, al snel gaat het regenen, vooral in het zuiden van het land wordt het nat. Het wordt een graad of acht. Pas vanavond trekt de neerslag weg en wordt het een graadje koeler. Morgen zon, maar ook wat buien en ongeveer 9 graden. ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde. De dagelijk, dagelijkse files die zijn al vlot aan het oplossen. Vooral rondom Amsterdam en Rotterdam gaat het snel de goede kant op. Bij elkaar nog 80 kilometer. Daarvan vallen op de files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er was een ongeluk tussen knopen Prins Klausbein en Zoeterwouderdorp nog een half uur vertraging. Veel mensen reden om via de N44. Daar is het nou vastgelopen van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar... ongeveer een kwartier vertraging. En tot slot was er een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar zijn de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 Zes minuten over negen is het. Twitteraar Jasper Klapwijk samelt geld in om een advertentie met zoenen mannen in het reformatorisch dagblad te krijgen. Dat doet hij omdat die krant maandag flyers van een christelijke organisatie verspreidde... voor een petitie tegen posters van een pakkenmerk. Die posters hebt u misschien ook wel gezien. Die hing ook in de bushokjes. Daarop zijn zoenen mannen te zien. Jasper, goedemorgen. Zit in de trein. Oh, ah, daar is hij toch. Ik ben in de trein. Goeiedag. Ik veel even weg. Dat denk ik, ja. Um, wat hoop je met, die, uh, met deze tegenactie te bereiken eigenlijk? Nou, ik hoop dat uh, de lezers van uh, de Reflectorische Dag op uh, Dat zien uh, hoe mooi uh, liefde kan zijn als je vrije partnerkeuze hebt. En waar komt dit vandaan, de, deze actie? Ik bedoel, wat is jouw eigen betrokkenheid erbij? Nou, op Twitter kwam op een gegeven moment uh, een nee. comment van het reformatorisch dagblad voorbij op die uh, flyeractie. Die zeiden van we zijn eigenlijk niet uh, uh, verantwoordelijk voor de inhoud van uh, advertenties die we verspreiden. En Toen kwam ik met een aantal twitteraars op het idee... Uh, van, uh, nou, laten wij dan een advertentie aanbieden... Uh, die eigenlijk het tegenovergestelde beweert van uh, die flyer die ze hebben verspreid. Namelijk dat er vrije partnerkeuze mogelijk is... en dat het uh, prima is als je uh, kiest voor iemand van hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Ja, maar is dat bijvoorbeeld ook jouw achtergrond? Of, of ben je, je was geen abonnee van het Reventorisch Dagblad? Ik lees het regelmatig. Ik uh, ben uh, persoonlijk uh, geabonneerd op het Financieel Dagblad... als je dat wil weten, maar ik uh, uh, kom wel uit uh, uh, de geformeerde wereld. Ik ben gereformeerd opgevoed ik ben nog steeds christen. Uh, ik denk uh, alleen dat, uh, ja, dat je daar ook anders naar kunt kijken, naar homoseksualiteit... Ja. dan uh, de boodschap die het Reformatorisch Dagblad verspreid heeft. Ja. Maar is het, is het gewoon een beetje klieren bij het Reformatorisch Dagblad? Want... Nee hoor, nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, dan zou zeg maar, zo'n campagne van uh, die conservatieve organisatie ook... Uh, zijn. Nee, het is echt bedoeld om mensen in de gezinten die geen vrije partnerkeuze hebben en anders zouden willen kiezen hard onder de riem te steken. En dat komt helaas vrij vaak voor, weet ik uit ervaring. Nou. En weet, weet je ook al of die krant daarmee akkoord gaat met, met jullie advertentie? Nee, maar ze zeggen zelf dus dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van advertentiecampagnes. Dus uh, ik uh, maak me sterk dat ze die advertentie als we die aanbieden ook plaatsen. Ja, dan zou dit ook toegelaten moeten worden. Hoeveel geld is er voor nodig eigenlijk als je een advertentie in het reformatorisch dagblad wil zetten? We hebben nu 3.500 uh, opgehaald met de crowdfundingactie... en daarmee uh, hopen we, zeg maar... Uh, ja, we kunnen nu ongeveer een halve pagina betalen... we hopen naar de hele pagina door te stoten. En uh, ja. Ja, die gebruiken we dan voor een mooie advertentie... uit een bestaande campagne van van freedom voor vrije partnerkeuze. Nou is het natuurlijk wel zo dat als het onder de advertentieafdeling... van het reformatorisch dagblad uh, valt... dan heeft inderdaad de hoofdredacteur... want die, die zegt, uh, ik las vanmorgen in een van de kranten ook... zegt hij van, wij zijn absoluut niet homofoob... dus als dat zo overkomt, is dat niet de bedoeling... De inhoud van de krant is iets anders dan het zakelijke gedeelte. Nou, ik ben echt heel ontzettend blij te horen dat uh, het reformatorisch dagblad uh, niet over is. Dat zullen dus, ze uh, in ieder geval ook geen uh, bezwaar hebben tegen deze advertentie van, uh, van For Freedom. Uh, en de advertentieafdeling moet inderdaad gewoon zelf de beslissing nemen of zij dat plaatsen haalt. Ja, nee, ik uh, ga ervan uit uh, dat als wij gewoon dat uh, geld kunnen betalen... dat ze daar uh, op zich mee akkoord zullen ja. gaan. Dan ja. gaan ook akkoord met uh, zo'n andere campagne. Want we hebben natuurlijk nog meer uitingen gezien. Hè? Want, uh, want ik zei het al, die, die posters hingen ook in de bushokjes. Nou ja, er waren, ja. was overheen gekladderd, uh, ingegooid, ruiten ingegooid. Ja, triest. Dat uh, komt overigens uh, bij mijn weten helemaal niet uit de hoek van het Reformatorisch dagblad. Ik ken reformatorische christenen als uh, uh, buitengewoon brave burgers die uh, andermans eigendom gewoon met rust laten. Uh, dus ik denk dat, dat daar niet direct een verband zit. Het gaat mij er veel meer om dat mensen die in die gezin vastzitten, vastzitten, zullen we zeggen, en, en niet kunnen kiezen... Ja. Uh, dat die uh, zeg maar een hart onder de riem krijgen en uh, nou ja, dat hoop ik op deze manier te kunnen doen. Wij blijven het RD in de gaten houden en kijken wanneer die advertentie erin staat. Dank dat je even in het telefoon kwam. Jasper Klapwijk is dat twitteraar. We hebben natuurlijk het dag dagblad om een reactie gevraagd. De krant was nog niet in de gelegenheid om die te geven. Mocht dat, dat wel zo zijn, dan hoort u dat later in deze Uitzending, of in ieder geval op NPO Radio 1. Dan de gemeente Rotterdam. Die houdt vandaag de eerste handhavingsactie van dit jaar... tegen vieze vrachtauto's. Die dus toch die milieuzone in willen rijden. Dat gebeurt op de Maasvlakte. Buitenlandse transporteurs die worden op dit moment niet of nauwelijks beboet. Terwijl Nederlandse chauffeurs wel hebben geïnvesteerd in schonere vrachtauto's. Martijn van der Zand is al de hele ochtend daar in Rotterdam. Um, zijn er al auto's aan de kant gezet, Martijn? Nou, net de eerste. We zijn een paar minuten samen in de Fuik op de N15. En die Fuik ziet er een beetje als volgt uit. Het is normaal een tweebaansweg met van die uh, nou ja, borden boven de weg... Waar, waar ze een rood kruis op kunnen zetten. En al het verkeer dat wordt naar de vluchtstrook geleid. En aan het begin van de Fuik daar staat iemand van uh, inspectie uh, leefomgeving en transport. En die kijkt of een uh, vrachtwagen een buitenlands kenteken heeft. En als hij dat heeft, dan wordt hij inderdaad uh, aan de kant gezet. Nou, ja, zojuist heb ik gezien dat uh, in de verte in ieder geval de eerste aan de kant is gezet, dus die wordt uh, gecontroleerd. Nou, al die vrachtwagens die hier het terrein opkomen richting de Maasvlakte, die worden ook gefotografeerd, dus, hé, je vertelde het net al. Maar ja, met die foto's, daar kunnen ze dus niks mee... tenminste als het om uh, de buitenlandse kentekens gaat. En dat is balen, zegt ook wethouder Adriaan Visser. Ja, dat is eigenlijk het grootste probleem. De apparatuur is er, uh, dat flitsen is heel simpel en goed te doen. Alleen daadwerkelijk handhaven, dus een boete opsturen naar het buitenland... en ook zien dat die betaald krijgt, dat krijgen we niet voor elkaar. Dat kan juridisch gewoon niet. Dus wat we moeten doen is zo snel mogelijk lobbyen in Brussel... onze minister op pad sturen om dat te gaan regelen... met onze Europese buurlanden en andere Europese landen. Zodat er een gelijk speelveld is voor iedereen... Want handhaven moet je voor iedereen. Heeft u al gebeld met de minister? Ik heb hem vorige week nog gezien. Ze heeft ook beloofd vorige week dat ze haar inzet zou gaan plegen. Kijk, en als dan één keer de handhaving via Brussel is geregeld... Ja, dan is er een gelijk speelveld voor alle vrachtwagenchauffeurs. En dat vind ik wel zo eerlijk. Via Brussel, dat klinkt wel alsof het nog even zou kunnen duren. Dat is een van de redenen dat we ook fysiek handhaven. Als we daarop moeten wachten, dan vinden we dat eigenlijk te lang duren. Dus één keer in de zoveel tijd. En in het voorjaar doen we dat nu weer een aantal keren. Handhaven hier fysiek. We halen de vrachtwagens van de weg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 is het niet zo, dan krijgen ze een bestuurlijke boete. Ja, en die bestuurlijke boete, ik had eerder gezegd dat het 230 euro is. Dat blijkt 104 euro te zijn. Dat is een heel ingewikkeld systeem met uh, over welke milieuzones je praat. Als je in de stad een milieuzone inrijdt, terwijl dat niet mag... dan krijg je 230 euro. Dit ligt net iets anders, juridisch, dus hier is het 104 euro. Ja, of die boetes vandaag vaak worden uitgedeeld... dat is natuurlijk nog even de vraag. Er staan inmiddels wel een paar vrachtwagens in de rij... in ieder geval om gecontroleerd te worden. Wat ik ook begrepen heb, is dat ze uh, twee tolken ook bij deze controle hebben. Want het zijn vaak chauffeurs die bijvoorbeeld ook uit Oost-Europa komen... en het Engels niet machtig zijn. Dus er zijn twee tolken die allerlei verschillende talen spreken... en die dus kunnen helpen. Ja, wat ik al zeg, het is hier net begonnen, de controle. Dus het is nog even afwachten hoe het hier verder gaat lopen. Martijn van der Zande in Rotterdam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 My, my, my, Nature Jesus, dat uh, is de naam die zijn fans hem noemen, uh, geven. Ed Sheeran en Galway Girl, het is uh, 16 minuten over negen. De kritiek van Jan publiek. Kom er wel in, Galway Girl. Ja, nieuws van vanochtend. We praten al de hele ochtend over asbest in make-up van Klairs. De inspectie heeft daar onderzoek naar gedaan... en vanochtend in het nieuws zei ik daar dit over. <middels> In februari deed de inspectie ook al onderzoek... maar toen leek er niets aan de hand. Naar aanleiding van nieuwe signalen uit Amerika... werden de producten opnieuw onderzocht. Ja, dat kon Mark even niet volgen. Hij mailt hoe kan het dat als je gericht naar asbest hebt gezocht... je het niet kunt vinden? Ja, hoe kan het dat je gericht naar asbest zoekt en het dan niet kan vinden? Precies, Jurgen. Ja, nou, Heb je dat uitgezocht of niet? Nou, um, zeker. We hebben eventjes uh, uh, dat uitgezocht, Jurgen... Uh, bij het onderzoek in februari zijn 28 producten van Klairs getest... maar uh, niet die producten die vandaag dus in het nieuws komen. Toen werd de lipgloss en de mascara getest... maar bij het nieuwe onderzoek zijn dus die uh, compactpoeder en de contourpoeder getest. Ja, daar bleek wel asbest in te zitten. Ja. Eventjes, want je hebt ook kinderen, of, of die zijn al wat ouder, hè? Nou, ik dacht vanochtend wel, ja, er ligt wel ergens een lipgloss okay. van ja, dit ik, merk. Ik, ik zag een meisje op tv. Echt, nou ja, ik denk dat hij misschien een jaar of vier, vijf was. Misschien ja. zijn, die, zijn die al bezig met make-up. Zeker, ja. Ah. ja niet, niet, niet de hele dag en vast niet uh, om ook mee naar school te gaan, maar ja. Oké. Okay. Lekker opsmeren, maar goed, er kan dus asbest in zitten. Eh, het is in Nederland wel uit de schappen al gehaald. Dat zal ik nog even erbij zeggen. Dan, Peter heeft een eh, DAB Plus radio. Het valt hem op dat het tijd zijn piepjes, aan het begin van elk uur, drie seconden te laat zijn. Hij mailt ons, vroeger op de Middengolf was dat uh, min of meer exact, maar nu, door al die digitale techniek, kloppen de piepjes niet meer. Waarom Goed. is dat? hebben We iemand, we hebben, hier loopt hier iemand met zijn stofjas rond, die uh, alle, alles aan elkaar soldeert en ja. alles, en die hebben we even gevraagd, neem ik aan, want ik, ik zou dat ook niet weten. Hè. Nou, uh, de, de meneer in de stofjas, die uh, wist hier ook alles van, het wordt, uh, het signaal van die piepjes wordt opgeslagen in een buffer in je radio, en daar Waarom hoor je die hoor nu? Buffer in je <laughs> radio, waar zit die? Ja, het is gewoon het verschil tussen digitaal en analoog, zeg maar. Okay. Uh, het is om te voorkomen dat het signaal hapert. Uh, je kunt het vergelijken met dat je voetbal kijkt op TV en hoort op de radio. Zit er zit ook een beetje verschil in. En alle dab radio's hebben dat trouwens. Dus beter, de piepjes komen vanzelf. Dan nog een andere Peter. Die appte ons over uh, het, het, het einde hè, dat in zicht lijkt voor de cv-ketel. Hebben we het hele ochtend over gehad? Um, ik zou graag willen weten, zegt Peter. wat een warmtepomp precies doet. En wat het verschil is met een hybride systeem. Nou, daar hebben we loodgieter Peter even over opgebeld. Nou, een cv-ketel die, die werkt op gas. En die, ja, ja, zoals we het dan kennen, uh, de warmtepomp. De pomp haalt uh, energie uit de grond. Wordt ook, ja, zeg maar, de warmte die, die je verbruikt met douchen of wat ook, die wordt hergebruikt. En een hybride is een combinatie van beide. Ben je al weg? Nee, nee, ik snap het wel. Ja. Okay. Ik heb wel veel peters overigens van me op die ja. reageren. Maar goed, met een hybride systeem heb je dus nog wel je oude, eventueel je oude cv-ketel, maar verbruik je veel minder gas. Want dan heb je die uh, oude cv-ketel alleen nodig als het echt heel koud is. Ja, oké. Okay. Goed, nou, uh, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur. Een mail naar r 1 Waar staat het nog stil, Jolanda? Nou, nog negen plaatsen, maar de, de vertraging neemt heel snel af. Uh, twee files met de meeste vertraging. Dat is de ene is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Ruim 20 minuten ben je kwijt tussen Bodegraaf en Woerden. En een kwartier nog voor de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord. De gemeenteraadsverkiezingen hebben we net gehad natuurlijk in Nederland. Opkomstpercentage... 55. dat is wel wat meer dan vier jaar geleden, maar het animo om te gaan stemmen voor de gemeenteraad, dat houdt dus niet over. En dat terwijl die gemeenteraad een van de belangrijkste politieke lichamen in onze democratie is, zegt ook politicoloog Hans Vollaart en hij heeft er een boek over geschreven. Meneer Vollaart, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even, want dat hebben we natuurlijk ook allemaal meegemaakt, de zogeheten transitie, dat er steeds meer zaken van de landelijke overheid naar die gemeenteraad gingen en daar lag al heel veel. Ja, dus uh, gemeenteraden zijn echt steeds uh, belangrijker geworden. Zeker sinds 2015. Dat uh, gemeenten ook verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, voor arbeidsreïntegratie. Voor het, uh, dat mensen met een handicap en uh, ouderen ja, tot zelfstandig kunnen blijven wonen. Dus ja, die, die gemeenteraden hebben ook heel wat terreinen uh, een belangrijke stem. Is er nog iets wat, wat u tegenkwam dat oh, gaat de gemeente daar ook over? Um, nou, gemeenten hebben over heel veel uh, dingen te zeggen... En als ze iets niet te zeggen hebben, dan kunnen ze ook nog gaan lobbyen. En nou ja, ik heb zelf samen met een aantal andere auteurs... Dus een mooi boek over 150 jaar gemeenteraad gemaakt. En ik vind het mooiste voorbeeld altijd van gemeenteraden... die zich tegen iets aan bemoeien waar ze niet over gaan... dat ze lange tijd hebben gelobbyd voor een, een kernwapenvrije gemeente. Misschien herinnert u zich dat nog van die bordjes aan het begin van ja. de gemeente. Van, ja, wij willen geen kernwapens. Ja, maar ze gaan er niet over. Nee, maar goed, aan de andere kant, de gemeenteraad kan wel een stem verheffen, kan gaan lobbyen voor een bepaalde zaak. Dus nou. ja, in die zin kunnen ze ook op dit soort punten zich laten horen. Net dat ze dat op andere punten als ontwikkelingssamenwerking, stedenbanden met andere gemeenten in de derde wereld wel hebben gedaan. Nou, dat zijn allemaal inhoudelijke zaken die, die ja, dicht bij huis plaatsvinden. Vandaar ook dat de gemeente en de gemeenteraad dus belangrijk zijn. Het is ook natuurlijk de ja de kraamkamer van politiek talent. Ja, dus uh, heel veel politici die nu in de Tweede Kamer... of in uh, de regering zitten, denk aan Alexander Pechtold... of Schultz van Hagen, uh, Halba Selstra tot voor kort... die uh, hebben allemaal uh, ja, eerst ervaring uh, opgedaan... Uh, in de gemeenteraad, uh, bijvoorbeeld van Leiden... of van Utrecht of andere uh, uh, plekken. Uh, en dat is toch wel mooi, want de gemeenteraad is wat toegankelijker. Ja, veel gemeenteraadsleden worden raadwit... omdat ze daartoe gevraagd worden. Niet omdat ze dat zelf zo graag willen, zoals vaak bij Tweede Kamerleden. Uh, en ja, daar kunnen ze ervaring op doen... Uh, om zo goed mogelijk voor stad en dorp uh, op te komen. Nou, en je zou verwachten dat die gemeenteraad, omdat die dichtbij is... dat, dat het contact tussen uh, ja, lokale politici en de burger optimaal is. Is dat ook zo? Hebt u dat gezien de afgelopen jaren? Uh, nou, wat je in ieder geval ziet, is dat de gemeenteraden uh, worden verkozen... Uh, u noemde het net al, uh, door zo'n 55 procent, uh, van de bevolking. En dat is in ieder geval een stuk meer dan alle andere vormen... van uh, wijkbetrokkenheid, uh, wijkschouwen, uh, interactieve beleidvoering, noem maar op. Want het is maar een paar procent van de bevolking die via die weg bij gemeentelijk beleid betrokken is. Dus gemeenteraadsleden hebben daar een hele belangrijke rol uh, te vervullen. Maar ja, het is voor gemeenteraadsleden nu ook echt wel zoeken... want nou ja, de band tussen kiezers en politieke partijen is wat losser. Politieke partijen zijn wat minder geworteld in de maatschappij. Dus raadsleden zijn op zoek om dat op andere manier in te vullen. Maar dat is ook wel weer makkelijker. Het zijn amateurpolitici die staan in de maatschappij... Uh, en komen daardoor gelijk ook uh, de mensen tegen waarover het gemeentelijk beleid gaat. Uh -huh. Anders invullen, dat betekent ook bijvoorbeeld ja, gewoon zaken ding, uh, oplossen voor mensen. Zeker. Uh, uh, en Je ziet dat bepaalde raadsleden bijvoorbeeld met voorkeurstemmen zijn gekozen. bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ook omdat ze met burgers, voor burgers zich inzetten. Het is soms best ingewikkeld uh, om uh, uh, je weg te vinden in de uh, gemeentelijke bureaucratie denk zeker voor de uh, ja, uh, dik anderhalf miljoen uh, analfabeten die we in Nederland uh, kennen. En daar kunnen raadsleden echt een belangrijke rol vervullen. Uh, in, in, in het Vlaams hebben ze daar het mooie de term uh, dienstbetoon voor. Ja, en dat, dat levert hen ook uh, steun uh, op. En dat vertaalt zich dus bijvoorbeeld ook in voorkeurstemmen. Nou, want uh, bedoel, het is aan de andere kant ook lastig om mensen te krijgen die in die raad willen zitten. Dat hebben we ook de afgelopen tijd gehoord. Hè, de voorverhalen voordat die verkiezingen er waren. Het is... Uh, veel tijd, vaak, lange dagen. Dan moet je ook nog gewoon je baan erbij doen. Uh, tegelijkertijd ook, ook signalen dat nou ja, het verhaal van de, van de onderwereld... die steeds meer naar boven komt en probeert via de politiek... dan uh, zijn dingetjes te regelen. Maakt u zich zorgen over, uh, nou ja, over de gemeenteraden? Nou ja, ik, uh, de, democratie is van ons allemaal. Hè, dus we willen dat alle belangen goed uh, gehoord worden. En als alleen maar bepaalde mensen eigenlijk in de gemeenteraad uh, zitten... en uh, nou, ja, even kort door de bocht uh, wit, hoogopgeleid, man uh, uh, van een zekere leeftijd... Uh, uh, dan kan het perspectief van de gemeenteraadsleden wat uh, uh, ja, afwijken... van de, de gemiddelde uh, Nederlander. Dus het is wel belangrijk dat alles en iedereen uh, de kans heeft... om zich te laten horen en ook mee te doen... Uh, in de uh, gemeenteraad. En uh, ja, veel mensen zien het als een uh, grote tijdsbelasting. Dat is ook zo. Maar ik denk dat er ook nog iets anders speelt: is dat er heel veel mensen gewoon niet weten. wat er in de gemeentepolitiek uh, gebeurt, hoe dat werkt. En nou, laatst heeft een student hier uh, aan de Universiteit van Utrecht. Uh, waar ik werk, ook eens uitgezocht. Uh, als je ziet wat op ROC's, in middelbare scholen. eigenlijk wordt uitgelegd over: ja, hoe steekt uh, de gemeenteraad in elkaar? Dat is zo weinig. Ja, geen wonder dat mensen eigenlijk ook niet weten uh, ja. wat ze daar uh, kunnen doen. Nou, gelukkig is daar nu het boek De Gemeenteraad in Nederland. Dus iedereen kan zich niet meer verschuilen. Je moet gewoon het boek lezen en dan weet je precies hoe het werkt. Ik geloof dat alle raadsleden hem ook krijgen... Ja, we vinden het echt belangrijk, en de Vereniging Nederlandse Gemeenten... en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben daar ook bij geholpen... dat raadsleden ook weten van, hé, hey, waar komt onze instelling eigenlijk vandaan? Een duizendjarige geschiedenis. Hoe is dat de afgelopen 150 jaar verder gegaan... Uh, waardoor je ook inspiratie ja. kan uh, uh, krijgen van... Wat, wat kunnen we nou ja. doen om de band tussen kiezers en politiek sterk te houden... om goed te controleren uh, op die wethouders. Uh, ja. uh, dus ik, uh, ja, ik hoop echt dat het een, een goede bron van inspiratie zal zijn. Morgen wordt het gepresenteerd. De schrijver is Hans Volla. Dank voor het gesprek. 1, 2, 3 voor de dag. Over boeken gesproken. Wie schrijft volgend jaar het Boekenweekgeschenk? We weten het vanavond. Bekendmaking is in het programma De Wereld Draait Door. Dit jaar schreef Griet op de Beek dat boekenweekgeschenk... makkelijk leven heet het. Jeroen van der Veer dan, de president-commissaris van ING... Die moet zich vandaag melden bij de Tweede Kamer. Hij moet uitleggen waarom ING het nodig vond om topman Hamers... een loonsverhoging te geven van 50%. Daar kwam uiteindelijk zoveel kritiek op... dat die verhoging uiteindelijk werd teruggedraaid. Maar toch de uitleg dan vandaag in de Kamer. En in Den Bosch begint de rechtszaak tegen een CDA-bestuurder uit Leende die op het erf bij zijn boerderij een gigantische drugslab had. Met voorraad chemicaliën die daar lag... kon voor zo'n 50 miljoen euro aan haatdrugs worden gemaakt. Trudy van Rijswijk is bij die zaak. Trudy, dat is uh, behoorlijk wat. 50 miljoen, jazeker. En de zaak baarde ook opzien. Het was in februari vorig jaar dat dat lab ontdekt werd. En de politie zei toen... Nou, het is het grootste wat we ooit in Nederland hebben gevonden. Het was ook heel professioneel, helemaal bedrijfsmatig ingericht... Uh, om zo optimaal te kunnen produceren. Uh, de boer, zijn vrouw en zijn zoon zijn toen aangehouden... en de boer was ook nog penningmeester bij het CDA... en uh, daar is hij uh, uitgezet uit het CDA. Heeft, heeft niemand... En nou staat hij voor de rechter. Ja, Heeft niemand iets gemerkt van die enorme fabriek die daar dus was... Nou, de verdachte zelf niet, zegt hij. Die zegt, ik verhuurde die loods alleen maar zijn vrouw en zijn zoon ook niet, maar wat wel heel opmerkelijk is, dat was daar een club bezig met het bouwen van een carnavalswagen. En die hebben ook helemaal niks gemerkt. Je zou toch zeggen dat je wel iets van die bedrijvigheid in de gaten krijgt. Maar dat is wel van belang, want daar stonden heel veel chemicaliën opgeslagen die heel giftig en ook explosief zijn. En die mensen hebben dus heel veel gevaar gelopen. En dat gaat zeker meetellen bij de ijs straks. Ja, goed. In uh, Den Bosch dus begint vandaag die rechtszaak tegen deze man. Trudy van Rijswijk houdt dat bij. En dan ga ik nu naar... Nou, wat is dan dat zijn, een metertje of vijftig, denk ik, zit je hier vandaan? Zeker wel, ja. ja. Nieuwe studio, wij zitten nog op de, in de oude meuk. Maar vertel wat er gaat gebeuren in Spraakmakers. We hebben van de week te horen gekregen dat we het van de belastingtelefoon niet moeten hebben. Dus dachten we, weet je, dan lossen we dat gewoon even zelf op. Na half elf hebben we Erwin Dijman, een fiscalist die alles weet... over het invullen van je belastingformulieren... en ons ook kan vertellen waar de problemen en de vragen zitten vandaag. Dus als mensen nog een vraag hebben, dan kunnen ze bellen uh, naar 0800 01 of een mailtje sturen naar Spraakmakers spraakmakers. En Patrick Nederkoorn, onze spraakmaker van vandaag, die staat ook op dit moment in het theater met een voorstelling over diezelfde belastingdienst. Met de titel Leuker kunnen we het niet maken. Dus die zal ongetwijfeld ook zijn zegje erover doen. En Jan Leijers is ook de gast, schrijver en tv-maker. We hebben al de serie Allah in Europa gehad, uitgezonden door de VPRO. Op zoek naar of er een, een Europese vorm van de islam is of niet. En daar is nu ook een boek van zijn hand van verschenen. Dus hij komt daarover praten. Zometeen in Spraakmakers. Ik wens u vast een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 De hoge snelheidslijn blijft last houden van vertragingen en uitval. Vanaf komende maand gaan er meer treinen over de HSL, bijna 250 per dag. Volgens Dennis is de spoorlijn daar niet geschikt voor... omdat er verschillende veiligheidssystemen en stroomspanningssystemen op zitten. Elke dag hebben gemiddeld 25 agenten te maken met fysiek of verbaal geweld. In totaal waren er vorig jaar 9100 incidenten. Het gaat vooral om schelden, beledigen, slaan of schoppen. Maar vorig jaar was er ook vier keer een poging tot moord op een agent. De cv-ketel gaat de komende decennia verdwijnen. Energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche... willen dat gasgestookte cv-ketels over drie jaar... alleen nog maar worden vervangen door duurzame alternatieven... zoals een warmtepomp. Dat is volgens hen nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. In Canada heeft een tiener die voor het eerst in haar leven een lot kocht... om haar achttiende verjaardag te vieren, meteen de jackpot gewonnen. Ze kon kiezen tussen twee opties of 1 miljoen dollar in één keer uitbetaald krijgen... of elke week 1000 dollar voor de rest van haar leven. En ze koos voor het laatste. Het weer nog in de loop van de ochtend regen, vooral in het zuiden. Het wordt een graad of acht. ANWB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de ochtendspits. Nog zeven files. De meesten leveren nog uh, amper vertraging op. Twee uitzonderingen. Een kwartier extra reistijd nog voor de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Rewek en Woerden. En door een kapotte auto op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopend Ridderkerk en Dordrecht Centrum. 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een inkoppertje, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Die Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Maar het aanpassen van het strafrecht is nog helemaal geen eenvoudige zaak... om de omstreden imam eh, Fawaz Genijt te vervolgen. Waarom zegt minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer... niet dat hij wel tegen journalisten zegt? Namelijk dat hij de vrijheid van meningsuiting voor een deel wil inperken. In het Mediaforum zoeken we zo onder meer met NTI-directeur Paul Reumer... naar het antwoord op die vraag. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Alvast. Spraakmaker van de dag is cabaretier Patrick Nederkorn. is al lang blij dat de minister in ieder geval eens wat spierballen laat zien. Patrick, goedemorgen ook. Goedemorgen. Heb jij je belastingaangifte al de deur uitgedaan? Uh, dat wil zeggen, ik laat het tegenwoordig doen door een, uh, een, mannetje. Oh, een mannetje. En het mannetje ja. heeft het al gedaan. Ah, ja. Kijk, en jij had er ook geen tijd voor, want jij staat elke avond zo ongeveer op het podium met een theaterprogramma over de Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Na half elf kunt u met al uw vragen terecht over die belastingaangifte 0800 1101 is het telefoonnummer. Paul, ik weet niet of je nog een vraag hebt. Je hoeft niet te bellen hoor, je mag hem gewoon stellen als je wil. Voor, voor de Belastingdienst? Oh, daar heb je ook een nee, mannetje even, voor. Uh, ja, kunt... nee, een vrouwtje heb ik ervoor zelfs. Een vrouwtje? Zelfs. Ja? Ja, nou, kijk eens aan. Wat een luxe toch allemaal hier in de studio. Het nummer kunt u ook bellen trouwens. 0800 1101 voor standpunt.nl. De stelling waar we zo meteen nu eerst over gaan praten... is de plaatsing van de klassieke cv-ketel moet over drie jaar verboden zijn. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Nederland moet binnen drie jaar af zijn van die klassieke cv-ketel. Energiebedrijven, milieuorganisaties en installatiebedrijven... hebben zich verenigd en vinden de ketels te milieuvervuilend. Ze zouden daarom zo snel mogelijk moeten worden vervangen... door duurzamere alternatieven. Maar dat alternatief kan wel heel wat duurder uitpakken... voor ons consumenten. De coalitie stelt voor om vanaf 1 januari 2021... geen traditionele ketels meer te plaatsen. Is dat de slag die gemaakt moet worden naar een beter milieu? Of is het ook een beetje het opleggen... en misschien wel een soort betutteling ten koste van onze portemonnee? De CV-ketel verdwijnt over drie jaar? Nou, wat we graag willen is dat er uh, met ingang van 2021 een rendementseis wordt, uh, wordt in, ge, uh, in het leven geroepen door de politiek. We kunnen dat niet van mensen verwachten. Ik bedoel, uh, ikzelf, ik laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Nou, ik wil best uh, duurzame oplossingen. Die erop neerkomt dat er uiteindelijk bij vervanging van de CV-ketel geen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 Er moet gewoon eerst een perspectief worden geboden. Het moet helder zijn wat voor financieringsarrangementen daarvoor zijn. Een cv-ketel kost 2000 euro. Een hybride systeem rond de 6000. En een warmtepomp zelfs 9000. Ja, voordat de cijfers ons om de oren gaan vliegen... het kost natuurlijk uh, wat geld. En er moet een hoop aangepast worden. Dat ik hier eens op tafel eerst neerleggen. Een goede zaak, Paul Reumer, nou, als die hek, al, ketel verboden wordt? Nou, alles wat bijdraagt aan een, aan een beter milieu... Is, vind ik in principe een goede zaak. Uh, dat is heel hard nodig.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 Tegelijkertijd gaat het om als je ketel op is hè, of kapot is, dan zou je hem niet meer kunnen vervangen door een traditionele. Maar, maar dus de dagen die ik net noemde, hè, is het ja. vooruitgaande dat je op, nu begint en elke dag uh, 5000 man aan het werk hebt om dat te vervangen. Ja. Als je dat dus nog gefaseerd moet doen, dan doet het geen 33 jaar, maar 133 jaar. Dus ik ja. weet niet of deze maatregel nou. Maar in dat geval is het dus een hele goede maatregel, want als we nog 133 jaar bezig zijn om dit een beetje te vervangen, Qua dan de werkvoorziening is, zijn we veel beter. Zeker. Ja. Maar of het milieu ja. daar beter van wordt, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat is ook weer waar. Ja, ja. Patrick Nederkoorn, jouw vader, is jarenlang één van die Gasten geweest die de boel installeerden, toch? Zeker. Ik dacht, ik moet ook een beetje de expert zijn, dus laat ik mijn vader maar eens bellen. Maar die was verwarmingsinstallateur. Uh, die, die is nu met pensioen, dus ik dacht, ik, ik bel hem even. Die legde inderdaad uit hoe ongelooflijk lang het is. Want veel van die warmtepompen, of hoe lang het kan duren voordat je dat vervangen hebt. Veel van die warmtepompen moeten ook, uh, je moet waterleidingen vervangen en dat soort dingen. Dat, dat moet het, het is ook allemaal gaan uitzetten. Dus niet even een keteltje eruit pomp je erin. Nee, dus ja. hij zei, het is nogal een, een complex dingetje. Ik denk echt dat je inderdaad half Polen moet invliegen om dat een beetje uh, met vaart te gaan vervangen. Ja. Maar voor mij ja. zijn dus de conclusie. Je moet het natuurlijk wel gaan doen. Alleen de druk die er nu op komt in de tijd. En de enorme kosten waar mensen voor gesteld worden. 6.000 euro, 9.000 euro. Dat is natuurlijk niet realistisch. Ja. Dat kan je van het gemiddelde gezin niet vragen. Dus um, je, ik denk dat je, je hel moet gaan zoeken. Je moet het zeker doen. Maar in een wat waarschijnlijk rustiger tempo. En je moet naar andere maatregelen die meer hout snijden. Denk ik. Ja, dat Doekle die gaf ook wel aan. van Je moet wel zorgen dat het voor iedereen mogelijk blijft. En niet alleen maar voor de mensen die het geld hebben. Dus de overheid zal er ook een rol in moeten spelen. Maar het is met ook leningen bijvoorbeeld die verstrekt kunnen worden. Precies, Zet dat erin? zou heel goed zijn volgens mij. Dus vaak bij milieumaatregelen komen ze op het bordje van de mensen die het het lastigst hebben. Hè? Dus, dus ik vraag me altijd af waarom vliegtickets niet, niet duurder worden. Maar dan denk ik dat wij het prima zouden kunnen betalen. Maar de vraag is of dat ook voor iedereen zo is. Maar het is ook schaken dit natuurlijk. Dus deze coalitie van, van, van, eh, van organisaties, die hebben ook natuurlijk dit gezegd. En dan weten ze ook wel, het wordt waarschijnlijk een aantal jaar later. Maar als je een minister hebt die dan zegt, ik wil zelf ook best wel duurzame oplossingen. Maar, ja, als dat de houding is, dan is het misschien wel goed dat ze hoog inzetten. Ja. Maar dit komt niet vanuit uh, de regering. He? Nee, dat, nee dat begrijp ik. Maar die, die coalitie van installatiebedrijven ja, en milieuorganisaties. Dus, dus, dus die hebben gezegd van we willen dat al mm -hmm. in 2021. En dat is waarschijnlijk waar je op moet inzetten. Wil je ja. deze minister meekrijgen? Om jou nog even als spreekbuis van je vader te gebruiken. Ja, zeker. Zag hij het zitten? Vond hij het een goed plan? Of had hij nog meer kanttekeningen? Nou, uh, ja, Hij was wel blij dat hij inmiddels gepensioneerd is. Want hij dacht, dan <lacht> oh, ben ik nog wel een tijdje bezig. <lacht> hij zei wel, um, bij veel warmtepompen zie je nog dat er echt wel kinderziektes zijn. Dus bijvoorbeeld, ze maken soms Heel veel herrie en dat soort dingen. Dus hij zei ook: volgens mij moet je oppassen met dat meteen helemaal breed uh, uh, vast te leggen. Maar zou je bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten er wel naar kunnen kijken? Dus mm -hmm. dat je bij alles wat nieuw gebouwd wordt, het meteen goed regelt. Er worden nog steeds nieuwbouwhuizen met gasaansluitingen uh, ja, gebouwd. Hè? Dus dat is natuurlijk wel nu het voornemen. Hè? Maar Om dat doet niet langer te meer. gaan ja, doen. Nee, nee precies. Nee. Dus daar. Dus jullie zeggen eigenlijk allebei van prima. Alleen de uitvoerbaarheid, die, daar kun je echt wel je vraagtekens bij stellen. D dat denk ik wel. Ja. Laten we eens kijken naar wat andere reacties ook. Nick Ros bijvoorbeeld, die komt uit onze Spraakmakers Community... uit het netwerk en hij zegt... wat nuchter omgaan met nieuwe technische toepassingen... zou weliswaar een hoop kosten besparen... maar geeft de energietransitie tijd. Niet alles wat op papier werkt... zal dezelfde uit, uitwerking ook in de praktijk hebben. Chris Zeidenveld is het niet eens met die stelling. Hij zegt onmiskenbaar ontvouwt zich het rampscenario... van mensen die duizenden euro's investeren... en er geen betere woning voor terugkrijgen. Als ze pech hebben, zullen ze het winters heel koud hebben... en een gigantische elektriciteitsrekening krijgen. Elektriciteit met kolen Centrales, wordt er nog. Uh, uh uh, voegt hij nog toe. Overigens heb je ook van die hybride systemen... Hè, waarbij je dus een warmtepomp hebt... en dan heb je nog wel een klein keteltje erbij... voor de hele strenge winterdagen... Ja. dat je dan toch nog gebruik zou kunnen maken van een ketel. Marco Sanders reageert ook en zegt... mits er goede alternatieven zijn die de gebruiker op lange termijn... niets extra's kosten. Nou ja, dat kost natuurlijk wel wat. De aanschaf van zo'n duurzaam apparaat zal waarschijnlijk hoger zijn... maar de gebruiker moet het in het verbruik gegarandeerd kunnen terugverdienen. De overheid moet erop toezien dat de prijzen voor energie... niet zodanig gaan stijgen dat dat compensatievoordeel gaat verdwijnen. Vinden jullie dat ook belangrijk? Of zeggen ja, we moeten allemaal er allemaal maar iets voor over hebben? Nou, de, rekening, de, overheid, de overheid kan niet toezien op de, op de gasprijs en de olieprijs. Want het wordt in de wereldeconomie bepaald. Dus uh, dat is op zichzelf al Maar je al zou mogelijk. wel een bepaalde compensatie dan kunnen leveren. Ja, maar volgens mij is het, is het veel beter om te kijken naar... laat me zeggen, bij de bronnen waar het misgaat. Dus geld steken in isolatie van huizen. Geld steken in uh, duurzame energieopwekking. Uh, uh, dat in plaats van, dit is toch een beetje pleisters plakken uiteindelijk. Nee. En, dat, en als je daar heel veel geld in stopt heb jij eigenlijk geen geld meer over voor die andere dingen... die, die aan de bron het probleem oplossen. Ja, het gaat wel om tientallen procent. Hè? Dus een, een andere warmtepomp kan al 40, 50 procent CO2-reductie opleveren. Dus nee, dus, dus dat is, op zichzelf is dat heel goed. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar de uitvoerbaarheid... en je bent daar 40 of 50 jaar mee bezig... dan kan je vragen of dat geld dat je nu instopt... uiteindelijk op de meest effectieve manier bijdraagt aan ja. een betere milieu. We ja. net al Doekle Terpstra aan het begin van de uitzending. Hij is een van de initiatiefnemers van het voorstel... om dus over drie jaar al die uh, geen cv-ketels stijl meer te installeren... Bernard Wintjes geeft leiding aan de Task voor Bouw... die een revolutie wil bewerkstelligen... onder meer op het terrein van die verduurzaming in de bouw. Meneer Wintjes, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Bent u het eens of oneens met die stelling... dat de plaatsing van de klassieke cv-ketel over drie jaar verboden moet zijn? Ik, laat even ik even iets weg. De stelling vandaag is dat plaatsing ja. over drie jaar verboden moet zijn... van die klassieke cv-ketel. Dus eigenlijk het plan wat, wat Terpstra in ja, nee, consorten nee, nee, nee. heeft. Ik werd weggehoord uit de gehoord, oh, heb Ik heb de okay. stelling helemaal gehoord. Ik ben daarvoor. U bent daarvoor. Ja, maar, ja. We hadden net al hier aan tafel werd al geopperd... ook uh, iemand vanuit de ervaring in de installatiebranche... van ja, daar het het zijn we 133 jaar ongeveer mee bezig... als er 5000 man per jaar dit zouden doen. Dus hoe, hoe zit dat met de uitvoerbaarheid, denkt u? Nou ja, kijk, het woord revolutie noemde u net. Er is een revolutie in de bouw nodig. Als we niet heel snel, uh, en bouw is voor mij ook de installatiewereld, en als we niet heel snel beginnen, halen we nooit onze verplichtingen over Parijs 2050. Een CO2-vrije samenleving. Dat wil zeggen dat we 8 miljoen gebouwen in Nederland CO2-neutraal moeten maken. We mm. hebben geen tijd. We moeten morgen beginnen. We moeten daar duizend per dag redden. En dat zijn we nog lang niet. En ik vind het ook knap dat uh, de Uneto-VNI, dat is toch de club van installateurs... via zijn voorzitter Doekle, zijn nek uitsteekt en zegt dit gaan we doen. Ja, maar uh, technisch kan het dan misschien. Maar volgens mij zijn er te weinig monteurs en het is ook nog duur. En de vraag is, kun je dat van een consument ook verwachten? Nou, ik vind dat je de consument moet beschermen. Ik vind het heel makkelijk om te zeggen we gaan het allemaal doen... door de prijs van de energie te verhogen. Dat is de uitweg die... Nooit zal lukken, politiek niet. Dus je moet een systeem bedenken dat de consument profiteert van de lage energiekosten en zo weinig mogelijk in zijn vaste lasten verhoging krijgt. Dat is mogelijk, betekent een enorme innovatie. Betekent dat we dus nu met mannenmacht de kennis die we hebben, en die hebben we, we hebben we kennis op het gebied van warmtepompen, op mm -hmm. het gebied van warmtesystemen. Maar allemaal nog onvoldoende om te komen tot echt een lage kostprijs die essentieel is. Ja. Die kennis moeten we gaan bundelen. Dat is een van de taken van de voor Power Agenda. Om te kijken hoe we de kennis die er is bij het bedrijfsleven, bij de TNO, bij de TU's, gaan bundelen om een veel goedkopere. Een uh, warmtepomp te krijgen die kleiner is, die bundelen waar waard. en die dus heel snel geleverd kan worden. Ja, maar is dit plan met alles wat u nu zegt, van de kennis is er, maar we moeten dat echt gaan bundelen. en op die manier kun je de kosten omlaag krijgen. en dan wordt het voor een consument ook betaalbaar en haalbaar. Is dit plan dan niet iets te voorbarig nu en te vroeg? Nou, dat dachten we ook toen we vijf jaar geleden. Zeiden, in het Energieakkoord 1, waar ik daar betrokken ben geweest toen. toen we zeiden, dit okay, op moet uiteindelijk uit zichzelf betaald kunnen worden. Niet van subsidie. Niemand geloofde dat. We zijn nu zover dat de eerste windparken uh, gebouwd worden zonder subsidie. Ja. Niemand gelooft dat, dat warmtepompen uh, 30, 40 tot 80 procent prijzen omlaag kunnen gaan. Maar ze kunnen omlaag. Hm. Mits die grootschaligheid er komt, mits we ook gelijk... Het wind op 7 is hetzelfde gebeurd. Gelijk zeggen, we gaan echt de woningen aanpakken. We gaan de gans in de huidige vorm gaan eindigen. Misschien een hybride overgangssysteem Maar zo snel mogelijk naar warmte komt. Dan ja. krijg je gigantische aantallen. De industrie ken ik, die gaat dan daarop investeren. En dan gaat die prijs zo En dan kan het maar. Dat allemaal binnen drie jaar? Nee, als ik het begrepen heb, is het zo dat vanaf. Uh, 2021 geen nieuwe, volledige nee, cv-capitalistie. Ja. En dat wil zeggen, dus ik, ik begreep uit de... Ik heb heel snel gegoogeld dat het ook gaat om uh, een tussenvormen, hybride vormen. Uh, maar hoe eerder, hoe, hoe eerder het punt bereiken, dat we helemaal geen gas meer verstoken, hoe beter het is. Oké, okay. en vindt u dat de overheid wel of niet moet bijleggen? Want u, u spreekt wel over bescherming nou, ja, van de consument... Ja. maar tegelijkertijd dat je ook windmolenparken zonder bijdrage van de overheid kan realiseren. Ja. Ah, ik denk dat er een overgangsperiode komt. Dat zie je binnen op se ook. Kijk, wij zijn bezig met een systeem van tendering. Dat je gaat zeggen, oké, okay, uh, we gaan 10.000 huizen bijvoorbeeld verduurzaam bestaande huizen even. En we gaan vragen aan de markt, uh, wat is de kostprijs? Nou, dan krijg je een gat tussen die kostprijs waarschijnlijk... en de rentabiliteitsprijs. Dus heel simpel, als het zeg maar 20.000 euro kost... en je kunt het terug in via lage met 15.000... Dan zit er een gat van 5000. Hm. Wij vinden dat is dat gat in die overgangsperiode... Uh, dus vanuit de uh, overheid betaald moet worden, vanuit de belastingbetaler moet worden. Maar via een systeem moet dat gat zo snel mogelijk kleiner worden... tot nul, aan okay. wind op zee. Dus tijdelijk moet er geld van de overheid bij? Ja, daar hebben we ook 300 miljoen per jaar van de ministerie. We hebben andere middelen, dus daar is geld voor. Net zoals de wind op zee ook geld voor was. Ja. Maar is 300 miljoen voldoende? Ja, dat is heel lastig. Dat hangt ook van de snelheid af. Uh, ik denk dat dat te weinig is. Sommige ja. grote bedragen moeten worden. Maar laten we eerst maar beginnen. Als we eerst maar dit nieuwe je... gaan maken met echte innovatie. Het echt beginnen van het aanpakken van dit probleem. Ja, goed. Voordat u helemaal niet meer verstaanbaar bent, want de verbinding hapert af en toe. Uh, dank ja, dat u even eh, uit de ja, vergadering liep, uh, meneer sorry. Wintjes. Ja. En uh, ja. ik ga daar weer mee verder. Dank in ieder geval dat u even wilde reageren. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we naar Puk van Megeren van Milieu Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, ik zit te denken eens of oneens met die stelling. Ik verwacht in ieder geval eens. Nou, Milieu Centraal is uh, heel positief over uh, warmtepompen. We zien dat echt als een duurzamer alternatief voor uh, de aardgasketel. Uh, uh, waar wij wel uh, daarbij willen zeggen is: uh, vergeet isolatie niet. Het gaat nu heel erg over het verwarmingssysteem, maar mm -hmm. de hele energietransitie begint met uh, uh, ook uh, een, een goed geïsoleerde woning. En ook voor een hybride warmtepomp, die kan wel in heel veel uh, woningen worden toegepast. Maar als jouw woning bijvoorbeeld nog geen gevelisolatie en vloerisolatie heeft... Dan, dan moet je daar wel mee beginnen. En dat is helemaal niet zo moeilijk. En hè, dat is ook snel te regelen. Dus we willen het niet als een grote barrière opwerpen. Helemaal niet. Maar we willen mensen wel uh, gewoon daar ook op wijzen... van nou, uh, die isolatie moet wel uh, aan basisnormen uh, mm -hmm. voldoen. Wil zo'n hybride warmtepomp ook goed kunnen functioneren? Ja. Als, voor mijn gevoel, als ik het zo hoor wat er dan allemaal moet gebeuren... als je zo'n warmtepomp doet en dus ook nieuwe leidingen... dan ligt gewoon je huis uh, voor een week open... Ik denk dat veel mensen denken, nee. En, uh, oh, nee. Uh, ik, een hybride windscop is echt een goede tussenoplossing, is helemaal niet ingrijpend. en uh, Meeuw Centraal adviseert dan ook, om, om nou, die gaat dan tien of 15 jaar mee, om die tijd te gebruiken. Om iedere verbouwing die je aan je huis doet, te combineren met uh, betere isolatie. Mm. En dat op die manier je huis, zeg maar, uh, aardgasvrij klaar wordt. Uh, ga je bijvoorbeeld je zolderkamer verbouwen? Uh, ga dan meteen heel goede dakisolatie toepassen. Ga je voor een nieuwe keuken? Neem dan meteen een inductiekookplaat. Dus uh, stap 1 is: uh, maak de isolatie van je huis op orde, op, op basisniveau. Uh, plaats die hybride warmtepomp, is stap 2. En stap 3, en die, die moet dus niet vergeten worden: ga meteen door met iedere verbouwing, ja. ieder onderhoudsmoment aangrijpen voor. En dan kun je werk met werk maken en dan kunnen de kosten ook uh, uh, zeg maar lager blijven. Ja, want ik het zeggen, hoe voorkom je nou dat je straks denkt van... nou, ik zit er warmtjes bij, ik ben hartstikke duurzaam... maar ik ben wel in een enorme armoedeval terechtgekomen. Ja, dat hoort er dan maar bij. Uh, nou, ik denk die eerste stappen zijn uh, uh, best voordelig. Maar Centraal uh, heeft berekeningen gemaakt. Nou, als je bijvoorbeeld, stel je hebt die, die dakisolatie... of die voerisolatie en isolatie nog niet... Als je dat laat doen in de gemiddelde woning kost 4.000 euro... maar je bespaart per jaar ook uh, wel iets van uh, tussen de 700 en 800 euro. Dus dat is echt gewoon een hele aantrekkelijke investering. Zo'n hybride warmtepomp uh, naast je cv-ketel... Dat kost dus uh, 4.000 euro. Je krijgt 1.500 tot 1.800 euro subsidie nu al. Uh -huh. Dus nou, je betaalt 2.500 euro, maar in een gemiddelde situatie bespaar je ook iets van 240 okay. euro per jaar. En dan dus is het De eerste stappen zijn best wel goed te be betalen. En je hebt ook de energiebespaardeling waar je nu al gebruik van kan maken. Dus Eigenlijk staan er al best veel liften op groen om die eerste stappen nu te zetten. Oké. Okay. blijf even nog meeluisteren, meneer Van Wege. Want Gerard Stap, die hebben we ook in de uitzending... en die komt volgens mij met een alternatief plan. Meneer Stap, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, inderdaad, uh, wij hebben een bedrijf, Energie, dat produceert infraroodpanelen. En dat is eigenlijk een uh, geweldige oplossing voor ja. het, de energietransitie. Want ja, infrarood is de warmte die wij van de zon hebben. Die wordt dus nagebood middels die panelen. Uh -huh. uh, de panelen zijn goedkoop, zijn eenvoudig op te hangen. Iedereen heeft in huis een lichtpunt en kan daar zo'n panelen aan houden. En het mooiste is, isolatie is niet nodig. Dus u en zegt... dat scheelt enorm veel. Ja, ja. Maar is dit, want is... je, je haalt licht uit je eigen licht al. Nee, moet ik het ik of je haalt nee, warmte nee, uit je eigen licht, hoe moet ik het zien? Nee, nee, het zijn panelen die gemaakt zijn die ja? infrarood straling afgeven. Lange infraroodstraling. Dus dat is heel gezond. En die uh, leveren de verwarming van, uh, van je huiskamer en van je, feitelijk je hele huis. Daarnaast zijn de panelen, en dat is een veel grotere doelgroep voor ons... voor bedrijfshallen uh -huh. die veelal niet verwarmd kunnen worden... omdat de warmte opstijgt naar boven toe. Ja, ja. Wat wij doen, we hangen die panelen op, die stralen naar beneden. De vloer wordt aangestraald, die heeft massa en die houdt die warmte al, uh, hm. vast. Dus het is eigenlijk een vorm van vloerverwarming... die een maximaal efficiënte uh, laat zeggen, vorm van verwarming is. Ja, en tevens bijzonder goedkoop. Maar ik denk dat meneer Stap, als het zo ideaal was geweest... dan was toch wel dit plan gelanceerd. Ja, dat klopt. Maar niemand heeft er belang bij... dat uh, goedkope oplossingen worden geïntroduceerd. Daarnaast is het zo dat uh, in het verleden... zijn er zijn geïntroduceerd... die niet altijd optimaal werkten... Uh, wij zijn nu aan de start begonnen met, uh, met de verkoop sinds anderhalf jaar van deze panelen. En een aantal grote bouwondernemingen... En nu loopt het, het uh, hm. wel. Ja, we zijn ermee bezig, maar we, we zitten wel, laten we zeggen, we hebben een achterstand van, uh, van 8-0 die we moeten overkomen. Ja, ja. En wij hebben contact opgenomen met allerlei bouwinstanties en bouworganisaties, maar die zijn feitelijk niet geïnteresseerd. Want ja, als je bouwvolumes wil maken, dan doe je dat met hele dure systemen. Hm en hele dure oplossingen met uh, isolatie. Ja, dus een conclusie die in inderdaad voor uw rekening komt... want ik heb niet uh, de kennis om te zeggen... nou, u heeft helemaal gelijk of niet... misschien nou, dat meneer Van Meegeren daar meer over kan zeggen... van Milieu Centraal, daarom nou, vroeg ik u ook om even... Iets te... over zeggen. Ja, wie, wie... Nou, even uh, naar meneer Van Meegeren nu. Ja, wij, wij hebben daar wij zeker ook naar gekeken... naar uh, infrarood. Problemen. U kent het wel. En, uh, ja, we kennen het wel. Ja. We hebben ook uitgebreid artikel op onze website over... En natuurlijk kunnen uh, infraroodpanelen zeker een rol spelen in, in de mix van, van installaties die je aanbrengt richting aardgasvrij wonen. Maar als meneer zegt van uh, isolatie is helemaal niet nodig. Ja, zo, zo kijken wij er niet tegenaan. Het, het, iedere oplossing, ook warmtenetten, uh, wat dan ook. Het begint met uh, een, een goed geïsoleerd huis. Dat wil niet zeggen dat je alles extreem moet isoleren. Nee. Dat is dan weer het andere uiterste. Maar uh, een, een goede isolatie tot zeer goede isolatie is, is echt wel nodig. In ja. Europa natuurlijk... Roodpanelen zijn bijvoorbeeld heel geschikt voor uh, nou ja, de badkamer om die, waar je toch ja. maar kort bent. Of de dat werkkamer waar je een paar uur bent. Dat is niet juist. Nou, we gaan niet in een hele discussie over de planken van meneer Stappen uh, belanden. In ieder geval was volgens mij ook de, de conclusie, denk ik, van u wel aangeven... Het, is, het werkt zo ontzettend goed dat je niet eens hoeft te isoleren, bij wijze van spreken. Ik ga het hierbij laten, want ik wil ook nog naar mevrouw Van Bijsterveld toe. Dank in ieder geval aan uh, u beiden, meneer Stappen en uh, meneer Van Meegeren. Maar mevrouw Bijsterveld, u uh, bent het oneens met die stelling en, en zwaar oneens, begrijp ik. Nou, ik, uh, ik, uh, het duizelt me nu een beetje. Ik uh, maak aantekeningen, hoor, want ik sta op het punt om uh, offertes op te vragen. Ah, en mijn huis mag helemaal open, helemaal open, kom maar op. <laughs> maar kijk, luister eens dus even, ik, ik, fiets, ik ga fietsen. Het leven al mijn hele leven. En ik, uh, ik kook elektrisch. Ik doe mijn uiterste best, maar als je je gasmeter kwijt wil, moet je betalen. Er uh, zijn allemaal prima oplossingen. Er is nu van alles te doen. Nu moet ik weer infrarood, begrijp ik. Ik wou aan de, wa aan de waterpomp. Maar, uh, weet je, het is wel zo dat, je dus, dat het heel raar is dat je moet betalen als je, als je aan het milieu wil denken. Nu valt er geld te verdienen en nu sta staan ze opeens te springen. Nu kan het opeens wel. En we zo'n haas, we hebben zo'n haas, want we moeten Parijs halen, we halen het niet, vlug, vlug, vlug. Dat had veel eerder gemoeten, ja. dus dat wil ik in ieder geval kwijt, mm. en er moet subsidie komen, want ik kan wel offertes aanvragen, maar uh, het moet niet voor de elite worden natuurlijk, hè? Nee. al die nee. mensen die het niet kunnen betalen, dus er moeten veel meer subsidies, het zijn allerlei bedragen, ja, dat is allemaal niet zo duur, dat is 4.000, misschien voor die meneer die aan de telefoon hangen is dat niet veel, voor heel veel mensen wel, of ja. isolatie 4.000, een waterpomp 4.000, als je helemaal een waterpomp op wil niet hybride, dan is het 6000. Mm -hmm. Dat heb ik al begrepen. Dus nou, ik Kortom. wil heel erg mijn best doen. Ik fiets al mijn hele leven en ik doe van alles. Maar het moet maar, wel betaalbaar uh, zijn. wel een beetje meewerken, ja. Werken, ja. ja. ja nou, en goed. nu moet het opeens vlug, vlug, vlug. Wat ik graag wil zeggen is dat ze veel eerder naar GroenLinks en naar. Partij voor de Wereld moeten uh, denken. Gewoon de zachte krachten. Mensen die met liefde naar de maatschappij uh, kijken en naar de wereld. En, uh, en uh, nu gaat de VVD opeens ook roepen dat het moet. Maar nu is er geld aan te verdienen. En daar baal ik mee. Daar Zo, zo kijk je de tegen. Dank in ieder geval. Mevrouw Wijsterveld was dat. Overigens nog even goed denk ik om te zeggen, als het over subsidies gaat, het, het idee is dat er dan een gebouwgebonden lening komt. Dus dat je een lening kunt afsluiten en eigenlijk al een beetje inteert op de winst van je energiebesparing. En die zou op een gebouw, dus op een woning zijn. Dus als jij gaat verhuizen, dan hoef je niet die lening af te lossen, maar dan gaat hij gewoon naar de volgende eigenaar toe. En op die manier zou het wat betaalbaarder moeten zijn. Uh, er, zijn er zijn wel goede experimenten. De gemeente Haarlem -en Meer heeft een aantal jaar geleden een heel groot bedrag beschikbaar gesteld, uh, zodat huurders, uh, want dat, die zijn minder geneigd om zonnepanelen te nemen, dat die ook uh, via die lening een zonnepaneel mm -hmm. konden nemen. En dan was de eerste investering dus voor de gemeente, zeg maar. Maar dan werd het daarna terugbetaald. Ik denk dat als je dat soort dingen hebt, dat mensen wel meer... Je merkt het nu bij mevrouw Van Bijsterveld, dat er is, er is best wel, mensen willen wel, ja. maar ze willen wel, het moet gewoon eenvoudig ja. voor ze gemaakt worden. En het moet er wel Ja, zijn. Goed, voor de radio laten we het hierbij. Online kunt u natuurlijk blijven reageren de rest van de dag. De plaatsing van de klassieke cv-ketel moet over drie jaar verboden zijn. Bijna 500 mensen hebben al gestemd. 29% is het slechts eens, en 71% oh. oneens. Kan jij in één minuut nog het verhaal van Bertus van TNT vertellen? Bertus, Bertus, zeker Bertus werkte bijna 50 jaar bij TNT Post. Uh, mocht niet doorgaan tot zijn vijftigste, maar moest twee maanden geleden, of uh, twee maanden voor zijn jubileum, moest hij eruit. Uh, nou, hij had zich verheugd op een enorm prachtig afscheid. Dus hij daarheen. Uh, nou, hij kreeg van zijn leidinggevende als cadeautje voor 50 jaar werk. Weet je, dan krijg je toch een groot cadeau. Ik weet niet wat je bij de NTR krijgt, maar waarschijnlijk een heel programma over jezelf. Nou, hier, hij kreeg een velletje postzegels van TNT. Verder was uh, de leidinggevende niet bij het afscheid. Hij moest in de koffie pauze mocht hij, geloof ik, een paar roomsoesjes uitdelen. En hij mocht wel een feestje geven voor zijn collega's, maar er mocht zijn echtgenoten niet bij zijn. Nou, dat was een heel groot ja. ding. Uh, maar het, uh, dus hij was een beetje teleurgesteld uh -huh. en sip en zo. Uh, maar nu is er vanuit het hele land zijn er steunbetuigingen naar Bertus gekomen. Zo mag hij onder andere een nacht over bij een hotel dat het Postkantoor heet. En zijn allemaal mensen die hem ja, een hart onder de riem sturen. En dat vind ik toch prachtig. Ja, zijn we toch best een fijn volkje, toch? Ja, toch? Als je het zo hoort. Ja. Zeker. Het staat in de Telegraaf te lezen, het is jouw nieuw van deze ochtend. Ja, en van de week, en de maand. En het jaar, als je nog een beetje gaat overdrijven, Patrick Nederkorn. Je blijft hier zitten de hele ochtend als spraakmaker. Wij gaan zo meteen door over mediazaken. Onder meer de houding van minister Grapperhaus. En Katriene Kel schuift dan ook aan.